3 uur. De Radio 1 Sportzomer. Hovert van Brakel en Jack van Gelder. Filomon Wesselink is in Chartres. Ook zijn toer loopt ten einde. Worden de kick nog twee keer live? En als u de band ook wilt zien, surf dan naar radio1.nl. Maar nu eerst het NOS-nieuws met Juli Stuminitski.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 Milieuorganisaties in België zijn teleurgesteld over het besluit. Als je kijkt naar de cijfers, dan is duidelijk dat in onze dertien Vlaamse centrumsteden de luchtkwaliteit vaak echt onder maats is. Met gevolgen voor volksgezondheid natuurlijk ook niet te vergeten. Een belangrijke oorzaak daar is precies de uitstoot uit het wegverkeer. In de Syrische stad Aleppo zijn opnieuw gevechten uitgebroken tussen het regeringsleger en opstandelingen. Het meeste geweld speelt zich af in het centrum van de grootste stad van Syrië. Volgens waarnemers wijzen de jongste ontwikkelingen erop dat het bewind van president Assad nu ook in Aleppo terrein verliest. De regering begint zich nu zorgen te maken, zegt correspondent Sander van Hoorn.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 maar die vallen niet binnen de doelgroep van winkelketen De Vrijbuiter. Ook was er dit jaar wat minder publiciteit voor de vakantiebank. De uitverkorenen moeten alleen zelf het vervoer van en naar het vakantieadres regelen. De politie in Amsterdam heeft op het dak van een winkel aan het Damrak een man aangehouden. De man zat op de rand van het dak en maakte een verwarde indruk. De politie was bang dat hij zou springen... en had daarom het Damrak en een deel van de Nieuwe Dijk afgezet. Wat de man en de vrouw op het dak deden is nog niet duidelijk. Het weer vrij zonnig en enkele wolkenvelden. Het is zo'n 17 graden aan zee tot 20 graden in het zuidoosten. Morgen droog en vrij zonnig, maar ook stapelwolken voor dan 22 graden. En dit is de anwb Verkeersinformatie. Op de A12 Den Haag naar Utrecht. Staat bij Gouda 3 kilometer een ongeluk. Er zijn twee rijstoken dicht. Daar staat het ook vast op de A20 voor knopend Gouden richting Gouda 3 kilometer. A18 7a richting Varserveld. Nog 3 kilometer langzaam bereiden tussen Doetingem Oost en Varserveld. Op de A50 Arnhem naar Oost. 2 kilometer voor het Eewijk En op de A67 Eindhoven richting België. Daar staat tussen knopen Hoog en Eersel 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Jack van Gelder en Govert van Braco. We gaan de laatste uur in van de tijdrit naar Schachteren. Gio, zijn er verrassingen? Echte verrassingen zijn er nog niet. Of het zou al moeten zijn dat Luis Leon Sanchez ook op dat tweede meetpunt... na 30,5 kilometer bij Le Pin. de snelste tussentijd heeft gereden. Hij is daar geen drie seconden meer sneller dan Patrick Gretsch. Dat was hij op het eerste tussenpunt. Maar daar is hij 16 seconden sneller dan Patrick Gretsch. En dat betekent dat hij toch op weg lijkt om straks hier aan de finish... de snelste tijd tot nu toe te zitten. Maar het duurt allemaal nog wel, hoor, want we zijn pas met 114 coureurs... Onder onderweg. Betekent dat we er nog een aantal te gaan hebben, want in totaal starten er vandaag 153 de 153 sterken van deze Tour. De mannen die Parijs ongetwijfeld gaan halen. Aan de finish nog steeds de snelste tijd van Patrick Retsch. Tweede tijd nu gereden door Kirijenka. Die is daar dan in elk geval nog tussen gekomen. 18 seconden achterstand en de derde tijd die is voor David Zabriskie. Er zijn alweer een paar Nederlanders binnen. We hebben ze allemaal al gemeld tot nu toe. 6 man in totaal. Roy Curvers finish al een tijdje geleden en die had blijkbaar nog niet genoeg van het fietsen, Joris van den Berg De rollenbank na de tijdrit en je geeft nog eens een keertje gas nog niet genoeg gefietst vandaag, Roy uh, Eigenlijk wel genoeg gefietst maar ik voel mijn benen nog steeds en dat wil ik er eigenlijk uit hebben voor morgen dus daarom uh, dat ik nog eventjes uh, wat cooling down doe op de rollenbank Je voelt ze niet alleen van vandaag, denk ik, hè? Nee nee, ik denk dat hij die afgelopen drie weken alles opgestapeld is. Uh, nou, ja. Ben je blij dat die drie weken zo'n beetje achter de rug zijn? Uh, uh, ja. Ja, ja, ik ben blij dat het, uh, dat het er eigenlijk op zit. Uh, niet zozeer omdat ik uh, er niks meer aan vind maar meer omdat uh, ja, ook aan alle goede dingen moet een einde komen en uh, ja, je kijkt hier toch die laatste dagen echt naar uit. En, uh, in die zin ben ik wel blij dat het er bijna op zit. En dan hadden jullie ook nog te maken met het feit dat je heel snel in de tour onthoofd werd als ploeg. Plannen moesten overhoop. Wat heeft dat voor jouw tour betekend? Um, ja, voor mijn tour in eerste instantie niet zo heel veel. Uh, wel dat ik er ontzettend veel vertrouwen uitgetankt heb dat we uh, wel heel snel die plannen omgegooid hebben. Waardoor we echt wel gezien hebben dat we in de, uh, de massasprints uh, echt wel ons mannetje staan. Waar je, eh, ondanks dat we daar geen rit mee winnen... waar we toch wel een ontzettende kick van gekregen hebben... van eh, bevestiging dat je ja, daar ook gewoon bij de wereldtop hoort. Dus in die zin eh, ja, is die omschakeling belangrijker geweest... Voor, de, ja, voor je mentale gesteldheid de rest van de Tour. Wat was je beste dag? Um, ja, ik denk die dag dat ik vooruit zat. Dat was, uh, uh, toen was ik zelf ook wel heel goed. En, uh, ja, qua, qua genieten was dat ook van mijn beste dagen. En je slechtste? Um, Eer gisteren, richting uh, ja, die tweede Pyreneeënrit. Uh, heel... Met die paar heuvels erin. Ja, met die paar heuveltjes erin. Um, ja, dat was uh, Die dag ervoor ontzettend heet. En de dag daarna uh, koud. Uh, ja, die weersomslag uh, plus uh, het zware parcours maakt het echt niet simpel. Heb je wat meegekregen van de ellende bij met name Rabobank en Hoe hebben jullie dat beleefd bij Argos? Ja, goed... Um... Je ziet wel, uh, ja, zeker uh, die ellende van Woutpools dat grijp je gewoon heel erg aan. En dus dat, uh, in die zin uh, krijg je dat echt wel mee. En bij Rauwbank ook, ja, die jongens uh, zijn toch de mede-Nederlands mede waar, waar je regel een babbeltje mee slaat. Ja, en als die, uh, als die niet lekker op de fiets zitten, ja, dan, dan merk je dat ook. Dus, uh, yeah voor hun ook gewoon jammer, maar ja, ik denk dat wij ook gewoon uh, onze portie van de pech wel gehad hebben uh, met het verliezen van Marcel, ja, dus ja, uiteindelijk heeft iedereen toch wel een beetje, uh, deelt iedereen minimiseren de denk ik. Dat was de tour, hè? Was je volgende koers? Eh, uh, één eco-tour. Succes dan Eendoi. Dank u wel. Sportzomer Radio 1. De sport tout entier. hebben een Garfunkel met Cecilia. In het Amerikaanse Aurora is het uh, vroeg in de ochtend op dit moment... en uh, men maakt de balans op na die vreselijke dag van gisteren... de schietpartij in de bioscoop. De Amerikaanse politie heeft geluidsopnamen van de telefonisten vrijgegeven. Het zijn opnames gericht aan de hulpdiensten... vlak nadat de schutter James Holmes het vuur opende in een filmzaal in Denver. 314 voor een shooting at Century Theaters, 14300 East Alameda Avenue. They're saying somebody is shooting in the auditorium. 315 and 314. There is at least one person that's been shot, but they're saying there's hundreds of people just running around. Telefoonisten in eerste instantie slechts één dode, maar dat er ook honderden mensen in paniek rond uh, aan het Hollen waren. Bij de schietpartij vielen uiteindelijk twaalf doden en raakten 38 mensen gewond. Correspondent uh, Jacqueline Ekman. goedemorgen. Wat gebeurde vandaag allemaal in Aurora en omgeving? Ja, een, een dag van rouw, maar ook eigenlijk het ongeloof zal nog uh, voorlopig lang niet uh, verdwenen zijn. Deze ochtend uh, wordt de lijst van namen met dodelijke slachtoffers uh, vrijgegeven. Alle familieleden van de overleden slachtoffers zijn nu wel ingelicht. Uh, sommigen hebben wel 19 uur moeten wachten... Ja, het is een weekend waarin er ook allerlei wakens gehouden gaan worden. Gisteravond was er alleen in de plaatselijke kerk. Zondagavond wordt er een hele grote wakens gehouden... hier in tenminste het centrum van Aurora. Dan eventjes uh, terug naar datgene wat er gebeurde... en ook uh, het feit dat uh, de dader gepakt is. Uh, is er al een eerste verhoor geweest? Ja, gisteren is de, verdader, is natuurlijk, de verdachte is natuurlijk vrij snel opgepakt. Gisteren is hij verhoord... Um, Gisteravond is daar natuurlijk nog uitvoerig... tijdens de persconferentie naar gevraagd. Uh, de politie heeft daar eigenlijk niks over willen zeggen. Hij is natuurlijk uitvoerig uh, verhoord. Maar wat er precies is verteld door deze verdachte... dat, uh, ja, dat houden ze nog even voor zich. Uh, ook natuurlijk de vraag uh, van de berichten... dat hij zijn haar rood gevest zou hebben... dat hij uh, zichzelf de Joker noemde... Een, een karakter uit de film van Batman... Dat een gerucht uh, dat eigenlijk door een politieman zou zijn vrijgegeven, willen ze niet bevestigen. Um, ja, het is, het, er komt ook steeds meer naar buiten over wat voor een jongen dit nou eigenlijk was. Via getuigenverklaringen, gesprekken met buren. Een stille jongen, een briljante student, uh, de Universiteit van Californië, de universiteit waar hij hiervoor heeft gestudeerd ik gaf hem een verklaring vrij dat hij dat een van de beste van de studenten hoorde. Dus um, dat soort details komen wel allemaal naar buiten wat voor jongen het was. Maar wat hij nou precies heeft gezegd tijdens het verhoor... dat willen de politie nog even voor zich houden. Er wordt ook heel vaak gesteld, al nu binnen zeg maar 36 uur... dat de man zo geniaal was dat geniaal en gekte vaak een hele dunne scheidslijn is. Hè? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Als je terugkijkt naar, naar andere aanslagen... Uh, Studenten, maar er zit, er zit van alles tussen, er zijn zoveel soldaten die volledig zijn doorgedraaid tot ja, dit soort jongens. Het is heel moeilijk uh, om daar een, een, een lijn in te zien, uh, ja, behalve dat het voornamelijk alleen mannen zijn geweest, maar verder is er weinig logica dan het uh, merkwaardige verhaal van het appartement... waar geluidsapparatuur uh, ontzettend hard stond... en waar uh, met een, uh, een tijdmelder eventueel uh, bommen ter te ontploffing zouden zijn gebracht. Uh, is dat appartement inmiddels schoongemaakt en gekleerd? Nou, nee. Het is, het is zo'n enorm bolwerk van allerlei ingewikkelde booby traps... met draden die gespannen worden. Het is, ze zijn nog steeds bezig om voorzichtig die dingen te onderzoeken. Ze hebben... De meest uh, gevaarlijke chemicaliën aangetroffen, um, um, met vloeibare chemicaliën ook. Dus um, het is nog steeds heel gevaarlijk en um, langzaam, maar zeker komt er wel naar buiten wat er zoal is aangetroffen. Maar ze zijn voorlopig nog niet klaar om alles veilig te maken en de omgeving is nog steeds hermetisch afgesloten. Ook politieke statements komen nu over wapenbezit. De ene vindt... Uh, ja, de, me de meest ridicule opmerking vind ik nog steeds in de Verenigde Staten... dat het niet de wapens zijn die de mensen doden... maar de mensen die de wapens bedienen. Uh, het blijft hier toch een beetje vreemde discussie... Uh, vanuit het, uh, ja, noem het maar, Calvijnse Nederland... dat iedereen waar dan ook gewoon een wapen kan kopen in de Verenigde Staten. Ja, het is een discussie die altijd weer opkomt. Natuurlijk, dit is niet de eerste uh, vreselijke schietpartij... Um, gisteren ook uh, burgemeester van New York, Bloomberg, die uh, fel tegenstander is van dit wapenbezit, heeft zich ook weer uh, enorm boos gemaakt. naar aanleiding van de verklaringen die uh, president Obama en uh, de presidentskandidaat Mitt Romney hebben gegeven. Rouw en ze treuren en, en treuren mee met de familieleden, maar geen woord over dit wapenbezit. Uh, ja, ze zullen dit, tijdens de verkiezingen deze hete aardappel ook absoluut niet willen oppakken. Het is nou eenmaal zo, er zijn een hoop Amerikanen tegen dit waterbezit, maar ook een hele grote groep Amerikanen en eh, misschien ook wel, waarschijnlijk ook wel een meerderheid, vindt dit een heel belangrijk eh, goed. Een, een, een vrijheid, je moet de vrijheid hebben in dit land om een water te kunnen dragen, om jezelf te kunnen beschermen. Het is een hele grote groep en ook een hele machtige waterlobby waar eh, eigenlijk niet tegen te vechten valt. Dankjewel. Gio is L.L. Uh, Sanchez al binnen... Bijna binnen. L.L. Sanchez komt er nu aangereden hoor. In uh, nog steeds wel een mooie stijl. Duidelijk vermoeid dat wel. Maar dat mag ook wel. Hij rijdt 37 seconden ruim sneller dan Patrick Gretsch. Gemiddelde van 48,6 kilometer per uur. En daarmee heeft hij dan de voorlopig snelste tijd hier neergezet. Tweede plek dus voor Patrick Gretsch. Derde Kirienka dan Jeremy Roy Zebrisky, En dan moeten we heel ver naar beneden gaan voordat we de eerste Nederlander vinden. En dan moeten we echt uh, een heel eindje afzakken. Albert Timmer. 34ste plaats, 4-34 van Luis Leon Sanchez. De man die dus een etappe won na Foix. Hij zal vandaag absoluut geen ambitie hebben om deze etappe te gaan beginnen. Omdat de echte tijdrit specialisten straks nog komen. Maar de Spaanse kampioen doet in ieder geval wat we van hem hebben verwacht. En laat in ieder geval zien dat hij nog goed gemotiveerd aan dat laatste weekend van de Tour de France is begonnen. We hebben ook alweer een Nederlander binnen, Pieter Wening. Een matige tijd, een normale tijd. 1-12-15 en daarmee is hij toch... Toch bijna, nou wat zal het zijn, uh, drie minuten, vier minuten, snel, langzamer dan Luis Leon Sanchez. Hij doet dus niet mee in het spel. Sanchez voorlopig dus op de eerste plek, maar er komen er nog zoveel. Viel in het wiel. Filemon, uh, goedemiddag. Een hele goede middag. Ja, de vraag is wel, Filemon, uh, zit je nog steeds in het wiel? Uh, uh, rij je uh, uh, naar Parijs, haal je het? Ja, ik ga het zeker redden. Terwijl vandaag is het een iets zwaarder dagje. Want uh, de wagen van de NOS, de radiowagen, dat is dit. Die staat ongeveer in de wc geparkeerd. Want dat is het trapje van de wc. Dus er zit hier een enorme lucht. Maar ja, dat is natuurlijk Dat is, klein, dat is klein leed in vergelijking met uh, de renners. Ja, maar zie je de renners wel? Zit je in de buurt van de streep van de finish vandaag? Ja, zeker. We zitten uh, dus echt vlakbij, nog geen 100 meter. Maar ik uh, ben nu even naar de microfoon gelopen om een goede verbinding te krijgen. Maar ik heb net bijvoorbeeld Roy Curvers even gesproken. Nou, voor hem is het zijn eerste Tour. Ja, en die jongen die, die zegt wel van ja, ik ben echt heel blij als ik in Parijs ben. Want die heeft wel ongelooflijk afgezien. Het is natuurlijk geen klimmer. en moet toch dan al die Pyreneeënkools over. En ik vroeg hem ook van ja, wat vind jij nou typerend aan de Tour de France? En hij zei van ja, dat je nergens kan plassen eigenlijk. Dat is. Nou, ben andere wagen toch nu? <laughs> ja, ja, ja, ja. ja maar je zet nu er is een schoonzultje even klaar. Precies, maar als je, als je in zo'n etappe zit... ja, er zijn zoveel mensen langs de, langs de weg. En hij zei van, ik ging één keer plassen en toen kon het nergens. Maar op één plekje, maar daar was weer heel veel wind. Toen plaste ik prongelen tegen mijn been aan. Ik dacht, nou, ik veeg dat even af met een petje. Hij loopt terug naar zijn fiets, gooit dat petje weg... en je raadt wel wat er gebeurt. Iemand pakt meteen dat petje op en stopt het op zijn hoofd. En hij zei, ja, dat is voor mij een beetje typerend voor de Tour de France. Zo'n huis Jij, ja. hebt nu, uh, jij hebt het nu meegemaakt, hè? bijna drie weken. Uh, vertel eens, wat is het voor een circus als volger? Hoe ga je daarmee om en wat maak je allemaal mee? Ja, het, je zit eigenlijk heel erg op elkaars lip allemaal. Dat is ook wel het leuke. Je bent, het is, ik, ik, vroeger ging ik altijd op uh, jeugdkamp. Of, uh, gewoon via school en de hele zomer lang. Mm. En dat gevoel krijg je hier een beetje terug. Want je bent 24 uur met die tour bezig. Je komt dan s'avonds aan bij je hotel. Dan is het dan 11 uur. Dan zit Hank Kok, de, de verslaggever van de NOS... die zit al te sms'en. Wanneer kom je nou? Wanneer kom je nou? Want dan ga je nog drie uur ga je napraten over wat er allemaal gebeurd is. En vooral al die geruchten maar bespreken. Hè. Van, je, bijvoorbeeld zo'n sa sa uh, Sanchez, die wint al zo'n etappe. Nou, ik zeg dan van... Oh yes, wat heeft hij mooi gewonnen. Maar dan zegt weer iemand anders... Ja, maar wie zegt dat er niet betaald is... En iemand anders zegt, ja, misschien hebben ze nog uh, een rekening te vereffenen. En dat soort geruchten, dat gaat alsmaar door en door. En dat is wel, dat maakt het wel ook interessant. Omdat het daardoor wel heel veel lagen krijgt, zo'n zo tour. En de ruzies en verliefdheid? Ik ben nog niet verliefd geworden. Maar ik moet zeggen, het is wel een behoorlijk mannen, mannenwereldje. <laughs> Als er een vrouw voorbij komt, uh, dan is mee, heeft hij meestal een paar mannen gehad. Dus, uh, nee... Nee, ja, verliefd op de sport. Maar uh, op de vrouwen, nee. Dat, ja. uh, die ga ik weer zien als ik in Nederland ben. Maar ja. de sport, hè? De charme van de, van de sport. Ja, dat is wel... Dat is wel ja, het blijft toch bijzonder dat al die bussen maar open gaan En dat al die mondjes maar open gaan als je iets vraagt. Je kan gewoon... Het zijn... Ik zeg dan, kom dan weer naar zo'n verslaggever die al weet ik veel hoeveel jaar in de Tour zit... en zeg ik van, ja, dat is ook al zo'n aardige jongen. Zegt hij, ja, veel? dat zeg je elke dag. Maar iedereen is hier gewoon aardig. Want iedereen is hier voor hetzelfde om te genieten van, van dit spektakel. Nou ja, en, jij zegt ja. spektakel, Filimon. Maar uh, daaromheen hoor je toch ook wel zeggen, het is wel een super saaie Tour. Die gele trui ligt al helemaal vast. Al, al toen het parcours werd vastgelegd, zei iedereen. Dat is er één voor de huidige gele truiman. Ja, dat ben ik ook wel een beetje met je eens. En uh, dat is ook wel een beetje de teneur. Kijk, wij, uh, ik spring hier heel enthousiast in het rondte. Maar die andere journalisten, die hebben het wel zwaar. En die zijn... Je merkt dat mensen bang zijn voor weer zoiets als het tijdperk in Indorain. Dat het echt alleen maar berekenend wielrennen is. Of Amsterdam. En, ja, of, ja, ja, ja, maar ja, misschien nog meer in Indorain. Dat het echt in, in, de, in de bergen aanklampen is en in een tijdrit het afmaken. En waar ik me dan wel echt aan irriteer... en daar kan ik ook echt een beetje boos om worden... is dat mensen zeggen van ja... Team Sky maakt de Tour dood. Wiggins die, die maakt de Tour dood. Dan denk ik denk van ja, je kan nooit iemand iets kwalijk nemen... die iets heel goed doet en uh, uitmunt het eigenlijk. En als je er op die manier naar kijkt, het is natuurlijk wel fantastisch... dat ze zelfs met sprinters nog vooraan uh, in de bergetappes rijden. Nou Zijn dat denk ik dezelfde mensen die zeggen dat Barcelona zij voetbalt? Ja, of dat, die vergelijking wordt dan ook vaak gemaakt. Ja, daar ja, ben ik het ook niet mee eens. Goed, de laatste dag, anderhalve dag. Uh, hoe zien die er voor jou uit? Vanavond gaan we waarschijnlijk uh, even heel voorzichtig stappen, denk ik, in Parijs. <laughs> en dan uh, morgen een soort feestelijke afsluiting. En uh, ja, dan nu alweer de tegenop zien om naar huis te gaan, eigenlijk. Okay. Want uh, dat lijkt ja. me wel heel raar maandagochtend. Ja, dan zit je ineens weer met, uh, met vrouw en kind, hè? Ja, ja, maar oh, er ja. komt wel komt er dan een hele mooie vuilte aan hoor. natuurlijk. Ja. <laughs> oh, je zoekt al een escape. Heel even over de wijn. Wat is de wijntip van de dag? Nou, gisteren hadden we eigenlijk een hele zwarte wijn. Een Kaor. Uh, nu gaan we juist het tegenovergestelde doen. We hebben een hele lichte, rode wijn. En uh, ik ben er uh, persoonlijk dol op. Want deze wijn kan je in de koelkast zetten. En die kan je dus ook gewoon op een zonnige uh, daggoed drinken. Hij komt uit Orléa. Een officiële AOC-wijn. En ik heb het over de Closant. Viagre. en er wordt werkelijk door alle uh, wijnschrijvers de lucht ingeschreven. Uh, Harold Hamersmaar, Nicolaas Klei, Hubrecht Duiker, ze zijn allemaal dol enthousiast over dit uh, heerlijke glaasje rood. Mooi. Het is geen Viagre, maar fiagre. Viagre. Ja, Viagre. Ja, ja een Franse He? uitspraak. Ik zit bij Jeroen Wielart in de leer. Ik ga oh, mijn best doen. Maar en nog even een reportage. Ja, ja, wat even drinken dan? Hè? Ja, vanavond <laughs> je reportage, want dat moet je nog wel even zeggen. Het is niet alleen maar uh, wijn en zuipen. Uh, Nee, we gaan, ik ben uh, bezig met uh, Roy Curvers en oh ja. uh, Kruiswijk. Want het is natuurlijk hun eerste tour en mijn eerste tour ook. Dus uh, om, dat even goed, uh, om daar Wat even goed zetten. over na te tafelen. Nou, heb je zin in de kick? Ja, altijd. Kom. Vier tellen vanaf nu, denk ik, ongeveer. 1, 2, 3, twee, drie, vier. Geen feest waar ik nooit ben geweest, Maar een kop vol met zorgen.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 ja alles wat ik Ik was te jong naar de Beatles te gaan in Blokker. Ik was net iets te jong, maar ik ben er nog nooit zo dichtbij geweest bij de sound, moet ik zeggen. Echt lekker. Uh, wie maakt, wie maakt uh, de liedjes? Hoe is de verdeling bij jullie een beetje? Ja, vooral uh, is dus onze Arjan is vooral uh, de, de liedjescijfer. Zo, zo ja. En uh, ik schrijf meestal de teksten. Oké. Okay. Ja. Het is mij opgevallen dat ik inmiddels de organist niet meer meezing. Nou nee, ja, hij heeft zich er eigenlijk ja, aan gestoord, volgens mij. Ja, ja, ja, ja. Hij is een beetje in een beetje ja, zichzelf gekeerd. Ja, ja. ja, maar het begon ook te meuren, echt hier, ja, hè, onderhand. Ik gooi die deur even open. Je kijken, ja, staat ja. nog één ja. nummer, hè? Ja, lekker. Heerlijk. Maak even. Kom zo een tourflits. Geo, Geo Rippens. Wie? Wie? Zie je. Ja, wie ik zie, ik zie de man in de bolletjestrui Thomas Verclaire. Die mag zo meteen van start gaan. De populairste man, denk ik wel, in Frankrijk op de president misschien wel na. Hoewel ik weet niet of hij zo populair is als Thomas Verclaire. Want hij heeft natuurlijk wel iets heel moois laten zien in deze Tour de France. Twee etappen zegers, twee zware bevochten etappen zegers. Echt met een leeuwenhart gefietst. En dan ook nog eens een keer die bolletjestrui gepakt. Wat dat betreft is Verclaire terecht, de held van Frankrijk. Hij maakt zich klaar voor die tijdrit. We weten ook dat inmiddels alle Nederlanders in actie zijn of al zijn geweest. Want Laurens Tendam is zojuist vanaf het startpodium vertrokken. De nummer 28 in de koers. En dan komen we toch langzamerhand in de richting van de echte klassementsmannen. En dan wordt het interessant hoe gaat het zo meteen verlopen nog in deze tijdrit. Waarbij we natuurlijk ervan uitgaan dat Bradley Wiggins hier even zal laten zien wie de beste is in deze discipline. Sanchez staat nog steeds op de eerste plek als het gaat om het klassement. Tot nu toe, hij leidt voor Patrick. Gretsch en Kirienka. En op de tussenpunten is er nog niemand tot nu toe die sneller is geweest. Dus voorlopig blijft die tijd van Luis Leon Sanchez nog wel even staan. De laatste Nederlander die binnen is gekomen is Pieter Wening. Johnny Hogeland komt zo meteen binnen. Pieter Wening zes minuten langzamer dan Luis Leon Sanchez. Maar werd toch aardig toegejuicht, denk ik. Wat ben je populair hier, Pieter. Allemaal fans om je heen. Ze willen je handtekening. Ze willen je rugnummer. Ze willen je bidon. Maar waarom gaf je die bidon niet? weet niet. Nou, kijk, dit is... Uh, ja, ja, die bidon die mogen ze voor mij op zich hebben, maar ze hebben er gekloot aan. En ik denk dat bij de ploeg hebben we... <laughs> ja, dit is uh, speciaal. Dit is voor de tijd het fietsen. Ik bedoel, hier ga je hier... Uh, dus die wassen ze gewoon altijd weer af. Het is een platte, aerodynamische, speciaal op maat gemaakt natuurlijk. Deze Tour was niet echt op jouw maat gemaakt, hè? Ah, dat weet ik niet. Ik bedoel, uh, ik bedoel uh, veel mensen bekijken alles uit het uh, perspectief van, van, van, van de renner zelf... En, uh, maar uh, we, we hebben gewoon een ploeg. Hè. Ik bedoel, uh, als, ja, mensen kijken altijd naar het individu. Maar, uh, maar we hebben gewoon een ploeg. Hè. We hebben gewoon een sprinter waar we voor hebben moeten werken. En uh, ja, daar heb ik mijn eigen kansen van mogen gaan in de bergen. Ik heb wel een paar goede dagen gehad, maar uh, niet, uh, niet dat ik er eentje heb kunnen verzilveren of zo. Is dat van frustrerend dat je, je zoveel hebt moeten wegcijferen? Of is dat meer professionalisme? Oh, zoveel heb ik ook niet meer moeten wegcijferen. Ik bedoel... Ik bedoel, ik word gewoon betaald om even deze ploeg te rijden. Zo simpel is het gewoon. En, uh, ik moet ook gewoon uh, mijn werk daarvoor opknappen. Dus. Uh, op zich, uh, ik denk dat iedereen dat snapt, zeg maar. Hoe huh? is de stemming in de ploeg? Twee tweede plaatsen, geen overwinning. Ja, dat is typisch Nederlands, hè? negatieve naar voren halen. Dus eh. Uh, uh, nee, mag jou weer. Dus uh, Nee, de stemming in de ploeg is heel goed. En bij jou ook? Hoe heb je de drie ja, weken? mij ook heel goed, joh. Ja. Ja. Hoe heb je de drie weken verwerkt, Pieter? Ja, gewoon eten uh, en drinken en blijven ademhalen. Piet. Zoals Pieter Wenning het altijd doet. Oké, okay, ja. Succes de rest van dit ja, ja. seizoen. Oké, okay, dankjewel, joh. Ja. We van het van Pieter. Pieter. Laatste berichten voorlopig geven uit, uh, uit de koers, uit de tijdrit. Het is half vier geweest, dus we gaan het nieuws bij elkaar haken via Juris Tubenitski. In Kroatië is een Nederlandse bergbeklimster overleden. De vrouw van 45 werd tijdens een beklimming onwel. Ze beklom gisteren met haar man sa uh, samen een berg... op ruim 150 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Zagreb. Haar echtgenoot alarmeerde de hulpdiensten toen zijn vrouw onwel werd. Toen een arts met een reddingshelikopter op de berg was afgezet... was de Nederlandse al overleden. Het wegenvignet in België wordt pas in 2016 ingevoerd. België wilde het al verplicht stellen in 2014... Maar dat is nu uitgesteld door juridisch-technische procedures. Milieuorganisaties in België zijn teleurgesteld over het besluit. En dit jaar kunnen 600 gezinnen op vakantie dankzij de Vakantiebank. Dat is een initiatief van een winkelketen in kampeerartikelen. Het zijn gezinnen die al jaren niet op vakantie zijn geweest. Vanwege schulden of ziekte. Ze moeten alleen zelf het vervoer van en naar het vakantieadres regelen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB verkeersinformatie met files op de A12 Den Haag naar Utrecht. Bij Gouda 4 kilometer na een ongeluk. En daar zijn twee rijstoken dicht. Heeft ook gevolg voor het verkeer op de A20 komende vanuit Rotterdam. Daardoor staat het tussen Rotterdam Prins Alexander en Knoop het Gouden 7 kilometer. En op de A67 eindhoven richting België. Daar staat bij eersel 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Goedemiddag. Achter de drums Jack van Gelder. Laatst horen, Jack. Zo. Gio zei het net al: we gaan in de richting van de klasse-mensrenners. Dus de laatste uren van de tijdrit naar Chartres zijn aangebroken. De man, <middels> je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 Arrêtez à, à la vie, au soleil et au fil, viens d'enlever ton verre, en versons les barrières, demain on sera tous mêmes, demain il n'y aura plus de guerre, on mangera à sa en attendant je m'en serai, à la boue, à la vie, au soleil et au fil, je le mon verre et rêver ton la main. Dutron, het nummer demain van zijn album Silence en Tour en, Tour en Ronde, een, een cd van oktober 2011. Mantelzorgers, opgelet. U kunt de fixe vrijstelling van de erfbelasting mislopen als u geen vergoeding van 200 euro per jaar voor die zorg aanvraagt. Laten we eens kijken hoe dat zit. Via de vereniging van... Estate planners in het notariaat. Dat zijn notarissen die veel weten over testamenten, erfenissen, schenkingen. Anil Ota is voorzitter van die vereniging. Dag, meneer Ota. Goedemiddag. Ja, moet toch eens uitleggen wat er aan de hand is, want ik begrijp het eerlijk gezegd niet. Ik moet een vrijstelling aanvragen uh, via een vergoeding van 200 euro. Ja, het klinkt heel erg vreemd. Uh, kijk, op het moment dat je in Nederland erft, betaal je als het een altijd belasting, erfbelasting. En wat is de gedachte? Dus als je als kind voor je ouder zorgt, dan zou het een beetje vreemd zijn. als je bij die ouder inwoont en je bent eigenlijk dag en nacht bezig met die verzorging. Eh, dat je eh, in feite over de volle met belasting moet betalen, erfbelasting. Nou, de wet, de successiewet die dit allemaal regelt, is per 1 januari 2010 eh, gewijzigd. En wat bepaalt die wet eh, nu? Dat als je een aantal voorwaarden voldoet dan kun je een vrijstelling krijgen die ongeveer 600.000 euro groot is. Dat betekent oh. dus normaal Nederland, dat als je voor je vader onderzorgt... Eh, en je voldoet ook nog aan een aantal voorwaarden... hoef je over de eerste 600.000 euro erfenis maar geen belasting. Dan, moet je, belasting je dat, te dan moet je dat, begrijp ik uit uw woorden, aantonen door één keer die 200 euro aan te vragen. Nou, zoals is het niet helemaal. Uh, je moet aan een aantal voorwaarden voldoen. En één van die voorwaarden is dat je een zogeheten mantelzorgcompliment aanvraagt. Ja. Dat is een, een, een stukje erkenning die de overheid aan je geeft. Dus als je, als je aantoonbaar echt mantelzorger echt bent, kun je die erkenning vragen. En dan kreeg je ook nog een jaarlijkse vergoeding van 200 ja. euro. En wat zegt u dat nu? Dat als vader dit jaar overleed en je zou dit jaar de beroep op die 600.000 euro vrijstelling voor de erfbelasting willen doen, dan had je vorig jaar dat compliment moeten aanvragen. Ah, ja. Dus mensen moeten goed in de gaten houden als, als, als de ouder voor wie je zorgt eh, enigszins gefortuneerd is... dat je wel die 200 euro complimentenzorg eh, incasseert als een van de voorwaarden. Ja. Ja, nou zegt... Ja, weet u, eh, ik, ik heb bijna het gevoel dat geldt niet voor zoveel mensen eerlijk gezegd. Wie kan er nou zes ton eh, aftrekken? Ja, dan kom je al gauw in andere categorieën. Eh, ja, dat zijn. Dus de, okay, je hoeft niet de hele vrijstelling te benutten. Dat kan ook nee? om 500.000 euro, ja. om 100.000 euro. Oké, okay, gelukkig, ja. ja uh, hebt, he, want normaal heeft een kind een vrijstelling van mm. 19.000 euro om van zijn ouders te mogen erven. Maar als je meer dan 19.000 erft, ja. en dat is al heel vaak het geval, ah, ja. als je bijvoorbeeld een, een, een eigen woning uh, om de kijken. kijken. Ja. Dus je moet dat compliment in ieder geval aanvragen. Maar uh, kunt u ze uitleggen, uh, is, is dit, hebben wij nu een hele abstracte zaak bij de kop... of is, is het in de praktijk echt aan, aan de orde, deze, deze gang van zaken? Nou, het is beide. Uh, er is best vandaag, vandaag uh, best wel publiciteit over deze, uh, dit onderwerp uh, ontstaan. En dat had ermee te maken dat ik vanochtend de Volkskrant uh, een verhaal heb gehouden... naar aanleiding van een cliënt van mij. Mevrouw die mevrouw is vorig jaar voor haar vader gaan zorgen. Het was een fulltime-situatie... Uh, en een paar maanden geleden belde vader mij op. En eh, vader wilde eigenlijk alles zo goed mogelijk geregeld hebben. Vooral als hij straks zou overlijden. Ja. En ja, toen kwam ik op een gegeven moment op dat compliment. Ik vroeg dus zijn vader: is dat goed geregeld? Nou, de goede man, en zijn dochter trouwens ook, die hadden nog nooit van het hele woord ja. gehoord dat ze zo zouden kunnen regelen. Dus het is heel erg con concreet. Ja, nee, Ik dacht eerlijk gezegd, die 200 euro mantelzorg... Uh, compliment gaat uit van een gemeente. Dat is een aardigheidje voor mensen die zich erg inspannen... voor, uh, voor uh, dierbare naasten. Maar uh, dat, dat moet je dus aanvragen. En u zegt, uh, ik heb een cliënt. Maar is dat een individueel, individueel kwestietje... of zijn er veel meer mensen die hiermee worstelen... of uh, te maken hebben? Nou ja, ik heb... Uh, ik gaf aan dat ik voorzitter ben van de EPN... En dat zijn notarissen die zich hoofdzakelijk bezighouden met uh, erfenissen en uh, hoe je vermogen eigenlijk zo gunstig mogelijk, fiscaal gunstig mogelijk kunt laten vererven. En ik heb met uh, een aantal van mijn leden uh, gebeld, gevraagd, heb jij dit ja. ook al meegemaakt? En, nou goed, het is geen betrouwbaar zeven, hoewel ik heb niet echt goed empirisch onderzoek gedaan. Maar op praten en schatten, dan dachten we dat het ergens tussen de 5 en 10.000 mensen zou betreffen die in feite ja. zo de boot mislopen. Die in feite onnodig belasting betalen. Ja, maar mensen weten het natuurlijk ook uh, vaak niet. Is dat een schrijnend gebrek aan voorlichting? Is daar sprake van? Nou, om nu eerlijk te zeggen... Het, totdat die wet wijzigde in 2009... Uh, werden het eerste uh, signalen duidelijk... had ik ook nog ooit van het hele de maar... gehoord. Uh, en als ik als jurist uh, dat al niet weet... dan kan ik me ook heel goed voorstellen... dat uh, mensen die er min nog minder mm. mee te maken hebben... Nou, die uh, van toen nog blazer weten. En het eindelijk is overigens wel... ...dat uh, mijn organisatie ook de overheid, mm. de, de regering en het parlement hierop gewezen heeft uh, in 2009 al. en Die hebben ja. dus per 2 eeuwen jaar in 2010 in werking getreden. Uh, en er was toen beloofd dat de overheid voldoende zou voorlichten. Ja. En dat is eigenlijk waar ik nu protest tegen heb aangetekend dames en heren organisatie. Van overheid als je naar de website van het... Uh, uh, van, uh, uh, uh, van, de, van het orgaan dat de mantelzorgindicaties uh, verleent, uh, gaat, dan zie je er helemaal geen. er wordt geen woord over gerept. Er wordt nee. maar niks over gezegd. Dus die voorlichting die is er niet. En ja. Dan is het niet zo vreemd, want mensen er niks van weten. Nou, ja, u hebt nu ook op Radio 1 uh, in de sportzomer notabene... Uh, tussen het fietsen in de Tour de France door op de trommel uh, geslagen. Dus laten we hopen dat het uh, bij iedereen die het aangaat bekend wordt. Vraag uw 200 euro compliment mantelzorg aan. Dat scheelt later weer in de verdediging van de boedel in uw voordeel. Ik dank wel, uh, meneer Ota. Dag. Graag gedaan. Tot ziens. Gio, uh, is Johnny Hogeland al binnen? Hij is binnen. En hij is binnen als voorlopig 38ste. 1, 10, 41 was zijn tijd. 1 uur 10 minuten en 41 seconden. En daarmee staat hij op 4 minuten en 38 seconden van de man die nog steeds aan de leiding gaat. hoor. De Spanjaard Luis Leon Sanchez van de Rabobankploeg. Hij blijft lang op dat schavotje staan. Hij moet dus lang ook in de hot seat blijven zitten. Want dat is de plek waar je moet blijven wachten totdat uiteindelijk iemand anders sneller is. Want de man die natuurlijk bovenaan staat aan het einde van de dag, die zal naar het podium. Moeten. En ook al weet hij dat die snelle mannen er nog aankomen... hij moet gewoon blijven wachten, Luis Leon Sanchez. Er is wel een goede tijd genoteerd op dat allereerste tussenpunt op 14 kilometer. Daar heeft Peter Velits, een Slowaak uit de Belgische Omega Quickstep ploeg, die rijdt één seconde langzamer daar slechts dan Luis Leon Sanchez... en rijdt drie seconden, twee seconden sneller dan Patrick Gretsch... die daar nog op de tweede plaats stond. Gretsch op het klassement hier... Hier aan de finish. Nog steeds het tweede. Maar die zou dus wel eens bedreigd kunnen gaan worden. Nu door Peter Velits. Dat is de nummer 30 in het klassement. En heel langzaam gaan we naar beneden. Komen die klassementsrenners in actie. De man die nu op het podium staat. Dat is Vorganov. Eduard Vorganov. De nummer 19 in het klassement. We zijn dus bezig met de top 20. En dan gaat het snel vanaf de nummers 15. Dan gaan er drie minuten zitten tussen de renners. Om maar geen competitievervalsing te krijgen. Tussen die renners die allemaal nog strijden in dat klassement. Vandaar dus dat daar dan drie minuten tussen zit. Ik kijk ook naar Alejandro Valverde, die inmiddels gestart is. De man die zo mooi die bergetappe won naar Peragude. Prachtig hoe die teruggekeerd is naar zijn schorsing. Hij zit ook weer mooi op de fiets. Die tijdrit, het is niet echt een specialisme. Maar ik ben benieuwd hoor, wat voor tijd hij hier gaat rijden. Want de motivatie zal er zeker zijn. Johnny Hogeland dus binnen in de middenmoot. Zoals alle andere Nederlanders. Hij kan in ieder geval gaan uitblazen. En zich klaar gaan maken voor die etappe van morgen. Wie weet, misschien waagt hij dan nog.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 De gezamenlijke omroepen willen via deze reeks portretten, die vergeten groep, zij die het niet gehaald hebben, in het zonnetje zetten. Ik wandel door de schitterende tuinen van uh, Huizen Dintelhorst. Waar ik uh, een van de Nederlandse uh, meest veelbelovende atleten ga ontmoeten. Die hier uh, zo dadelijk in de bus zal stappen. Ik ben met de Nederlandse ploeg meegekomen, de Nederlandse atletiek ploeg. Op weg naar Londen voor de voorbereidingen. Een aantal weken van de Olympische Spelen gaat het gebeuren. Want Harry Dintelhorst, de Nederlands meest veellovende teamkamper. Dag Harry, Harry. Hallo. Hallo. Nou, daar staan we eens eventjes in de, de hal van jouw ouderlijk huis, zeg. Dat is uh, niet gering. Ik uh, kom even half dichterbij. Ja. Ook door de echo had ja. je anders lastig verstaan. Ja. Ben je er klaar voor, Harry? Zeker. Zeker. Ik zie een paar enorme sporttassen hier ja. staan met de, ja. de spullen. Tien in totaal? De tassen voor de tienkamp. Zeker. En uh, dan praten we over de 100 meter ja. lopen, daarvoor de schoentjes, de spikes. Ja. 200 meter, ja. 500 meter. Ja. De diverse latten ja. voor de springnummers. Zeker. Die heb je hebt hier lang voor getraind, twee. Zeker. En medaille uh, daar je kansen? Absoluut. De, de bus staat te roken in de verte, herrie. Harry. Hey, hey, uh, wil je alsjeblieft die sporttassen van je weer terugzetten op de kamer? Uh, pap, dit is. Uh, pap, uh, dit is, uh, meneer Dinterhorst, begrijp ja, ik? Ja. ja. Oh, meneer, meneer Dinterhorst. Ja. U uh, ja, bent. We zijn van de Sportzomer ja. ja, Radio. Nou, Wij komen u er... zo'n interview. Uh, op zijn. Waarom uh, uh, wilt u Het laatste interview voor het uh, vertrek? Van deze boven de tienkampen kampen ja. naar Londen. Nou, dat is geen sprake van een vertrek, hoor. Dat, euh, dat is een misverstand. Oh, dat is interessant. Harry zeg. gaat helemaal nergens naartoe. Nou, papa, hey. uh, de bus staat er. En, en ja. het, uh, ik, ik moet er zo in. Truise, kom je er even bij? Ja. Harry is weer aan Harry. het uh, bokken. He, ja, yeah. Harry? ja. Ik begrijp dat hier iets. een hey. communicatie, communicatief misverstand. Nee, is zo opgelost. Helemaal geen misverstand. Want uh, we hebben hier al heel lang over gesproken. En... Het moet echt voorkomen duidelijk zijn. Truze en ik, dat zeg ik dan ook tegen u, meneer de reporter. Ja. Truze en ik hebben altijd gezegd: Harry, je hebt een hart en een lichaam voor sport. Maar maak nou voor Dikkie eens een keer een keuze. Ja, maak eens een keuze. Mam. Uh, dan was het weer dit. Uh, dan was het weer paardrijden. Uh, dan was het weer hockey. En, en de winterop was het weer zwemmen. Dan was het weer boogschieten. en De week pa, later kon die boog weer de kast in. Ja. We hebben daar... Paap, tab... wat is er, jongen? Paap, het is een onderdeel. Tienkamp. Tienkamp is het de, de, de, de koningin van de atletiek uh, ja, Dat is de atletiek en de koningin. Dus je ja, moet die verschillende onderdelen goed beheersen. En uh, Ik heb jullie altijd al gezegd... dat ik ik dat wilde! En, en, uh, ja, dat, jij wil ja. zoveel! Ja, maar, ja, jij wilt zoveel. <laughs> <Je> wilde elke <laughs> week wat anders. jij wist nee. wat ik in mijn leven gewild had! Nou, Mam, ik moet De ene week moet ik dat onderdeel van de tienkamp trainen. De volgende week het andere deel. Je moet wel op pijl blijven. Ja, dat wordt jullie dat, niet begrijpen. Maar, maar dat is toch een belachelijke keuze? Hè? Je hebt dit gewoon gekozen omdat je niet wil beslissen. En je wil niet kiezen. En, en je doet alles Altijd tegelijk. Altijd een probleem met jou geweest. En we stellen nu paal en perk. Je brengt de tassen naar boven. Je pakt ze uit. En je gaat op bed liggen tot wij je roepen voor het avondeten. En je blijft heerlijk hier thuis de zomer. En je maakt dan maar eens een keuze. Je hebt zoveel tijd niet meer. Dan nou, naar boven. Meneer, ik heb al gezegd 26 jaar. Meneer de Reporter, u, u, u kunt toch wel ingrijpen. U kunt deze, deze onwetende toch wel. maar anders, dan moet ik dadelijk liggen in mijn bed. Uh, meneer Van Dintel, en, uh, de, de, de, de, bus, de Olympische bus de, de, staat te ronken. Nou, dus, nou, geef u maar een seintje dat ze kunnen gaan, want onze uh, uh, Harry blijft lekker Ik ben gewoon een tuenkammer, ik ben de beste tienkamer van de laatste jaren. Zeg: ga jij nou als de shootemeter naar je kamer? Ik heb het helemaal met je gehad. Nou, ik ook. Ik vind het gewoon zo oneerlijk. Ja, dat is, dat, het leven is oneerlijk. Zolang wij betalen, zijn wij hier nog steeds de baas. Ja, in, de... in de Tweede Wereldoorlog was ook niet alles eerlijk. De laatste poging. Eentje, daar hebben de... we het weer hoor. We. Ja, nu zijn we weer bij de oorlog. Ja, natuurlijk. Ja. De, de, de... Wanneer wordt ja, het niet mama, geraken, wil, je Het er dan nou met tien kam te maken. In de oorlog moesten mensen Klaar. ook een keuze maken. En dat deze, goed of fout. En jij maakt geen keuze ja, en dat nou, is altijd ik van. Ik doe mijn jas niet uit, man. Ik ga gewoon nu naar de bus lopen. Dan neem nee, ik wel nee, één tas al. mee. Zeg, ah, ben jij helemaal nou, van de pot gerukt. Ik neem wel één tas mee, hoor. het ah. nu met zijn tas mee te gooien. Nee, nee, nee. Au! <laughs> oh! oh, oh. Ik, ik zal even met, uh, met de chauffeur en de bondscoach gaan praten dat het er uh, voorlopig even niet in zit. Wij willen graag nu in de, de huiselijke kring dit even oplossen als u het niet erg vindt. We laten het uh, de familie Dinterhorst eventjes uh, alleen. Dinten, we gaan dit Dinterhorst huis... oplossen. Ik, ik dank u uh, geweldig voor de medewerking. Ja. En, uh, we, we gaan naar Londen, zou ik maar zeggen. Tienkamper Henry Dintelhorst. En we hebben het opgetekend door Erik van Muiswinkel... Peter Bouwman, Pierre Bokma Marjan Luif. En ik hoorde toch ook Frits Barend. Ja, dat klopt. Frits doet ook mee. Ja, die ja, staat zeker. er niet bij. Ach, zijn Frits. Ja, Zou je echt erg vinden als Frits wordt overgeslagen? Nee, nee, dat vindt Frits niet erg. Nee, Frits kan heel veel hebben. Hij is genoemd. Mm -hmm. De kick. Nog één keer. Nog één keer, heren. En waarmee? Wat gaan wij horen? We spelen verliefd op een plaatje. Ik ben benieuwd. Ja, ja gelijk doen? Ja. ja. ja. Komt zijn er nou toch? Oh. Ik zag jij in zo'n boekje op bladzijde 17. Zoiets moois had ik in jaren nog nooit gezien. Nu ben ik verliefd en ik op een plaatje. Ja, yeah, ik ben verliefd en ik op een plaatje. Ik ben verliefd op een plaatje, Gedrukt in een plaatje. We're dat dan ook toch wel opvalt, is, is die basloopjes, hè? die toch typische, ja. Het, ja. dus die ook nog eens de knapste van de band, Irritant. Ja, ja, maar hij is ook rustig, hij is ingetogen, hij weet, kent zijn plaats. Ja. Na afloop neemt hij ze allemaal mee. Ja. <laughs> Goed jongens, dank jullie wel. En veel succes ja, bij de wereld Rijdt door. Straks ja, in september. Ontzettend lekker. Marco Verhoef, Marco, de ja, weerman. Ik zeg, laat de zon maar komen. Naar en, zo ik mesie. zeg, die is er misschien al, of niet? Ja, wij zitten ja, binnen en we hebben geen ja. uitzicht op de buitenwereld. Uit, het wisselt een beetje. Bij zee is het prachtig weer. Zonnig. In het binnenland hebben we wel stapelwolken. Maar het is wel op de meeste plaatsen droog. En die stapelwolken gaan vanavond wel verdwijnen. Uh, en dan gaat het uh, steeds minder worden met die wolken. steeds meer met de zon. Dus het is eigenlijk alleen maar goed nieuws. En je zei... Je zei uh, kunnen we je daaraan houden tot en met woensdag? Ik ga zelfs nog een stap verder. Ik uh, durf het bijna aan om tot en met vrijdag al te gaan beloven. Marco! Ja, Marco het, is echt, uh, het moet niet veel gekker Maak worden gek, Gooi maar los. <laughs> Dat is in jouw geval uh, niet zo heel makkelijk, denk ik. Maar, maar, maar echt strandweer? Ja, het wordt echt strandweer. Temperaturen oh, gaan omhoog naar 25 graden. Ook op het strand, hoge temperaturen, meestal een aflandige wind. Hè. Dan komt de wind over land aanwaaien, niet over het koude zeewater. Nou ja, dan is het ook vlak bij de maar zee. Maar heb je aan zee, uh, heb ik altijd geleerd, Oostenwind. Ik ben met Scheveningen opgegroeid, aan het strand heb ik kwallen. Ja, die... echt, waar, echt in zee ook. Ja, maar. Ja, nee. <laughs> ja. nee, op de terras. Niet terras. ja nee Jij ja, dacht aan het strand. Op het strand. Ja, laten we nou niet meteen van dat soort rampscenario's uitgaan. Ik ja, heb al begrepen. Oostenwind. Maar... Ja, wel, daar maar... werden wij voor gewaarschuwd. Ja, maar volgens mij moest het dan wel een dag of twee al die oostenwind, ja. er, zijn. Ja, al die oostenwind ja. er zijn. We hakt dus in tweeën. Ja, en 86 stukken aan ja. ja. schep. Echt maar, maar, ja. Waar zit nog het arretje onder het gras? Ja. Nergens? Alles? Nee. Ik, ik, ik Allertje. denk dat dat wel meevalt. Misschien vanaf woensdag. Kijk, gisteren waren we nog heel bang voor dat de wind noord tot noordwest zou zijn. En dan heb je kans op wolkenvelden die vanaf de Noordzee binnen gaan drijven. Maar het lijkt er nu steeds meer op dat de wind gewoon noordoost blijft uh, waaien. Nou ja, dan zit op een afstandje Denemarken... maar dat stuk zee daartussenin, tussen Denemarken en Nederland... is niet groot genoeg om bewolking te laten ontstaan. En dat betekent dat het dan gewoon ook zonnig blijft... en dat de temperatuur dus ook op dat uh, hoge niveau... van misschien wel 27 graden na woensdag zelfs eventjes. Nou, je hoort ze aankomen, Marco. Klagende boeren. Uh, mensen die gaan puffen en steunen. Zeggen, Marco, nou, en dan zeg jij, ja, s'nachts regent het. En dan zeggen ze weer, ja, dan ga ik niet naar buiten. He? Dan draaien we alles weer om. Maar je zegt tot vrijdag ben je optimistisch. Betekent ja. dat dat je daarna het nog niet kan overzien? Dan wel dat je toch alweer ja. uh, iets ziet nou, wat regen in... Uh... Ja, wat je vaak inderdaad. ziet is als het een paar dagen mooi weer is... en zeker in Nederland... dat dan de eerste storing zich alweer aandient... en ons land begint te bedreigen. Nou, dat zou dan vrijdag kunnen gebeuren... in de vorm van een eerste regen- of onweersbui. Dus ik denk jij dat Londen, dat vooral check? weekend ja. is. Ja, ik ja. ik, ik vraag me af, ja. vrijdag, hè, dat is ja. dan de opening? opening van de Spelen. Uh, heb jij je, heb je toevallig al aan Londen gekeken of ga je dat morgen doen? Nou, dat ga ik. Ik, ik heb het al met een schuine oog gedaan. Kijk, wat er, als het in Nederland gaat omweren, dan is dat in Engeland ook het geval. Althans, dan zit daar meestal de koelere lucht die onze kant op komt. En dan is het daar ook wat wisselvalliger. Dus als het mooi is in Engeland, is het meestal ook mooi in Nederland. En wordt het in Nederland minder, dan is het vaak een dag eerder al in Engeland het geval. En gaan de renners morgen op droge keien over de Champs-Élysées? Ja. Ja, dat is prachtig weer morgen. Zon ja. overgoten, denk ja. ik zelfs, we weinig kans op bewolking en wordt temperaturen een... van 3, 24 graden. Het wordt een dag voor de Nederlanders. He, het is een kruisje gezet Prachtig morgen. fiets weer. <laughs> ja, het wordt vooral een dag voor de liefhebbers van Parijs natuurlijk. Kijken naar de tour ja, en dan de, de, de, de ja. achtergelaten indrukken van Napoleon's in de Eiffeltoren. En de, de, ik bedoel, de Place maar. de la Concorde. mademoiselle. Ja. Het wordt tijd dat we er weer eens heen gaan, denk Fantastisch. ik. Fantastisch. Ja, Hoi. Oui. <laughs> Zeven. We gaan weer toerflitsen. Met andere woorden, we flitsen naar de finish. Hoeveel mensen moeten er nog binnenkomen? En waar zitten de kansrijke types, behalve begins? Wiggins? Ja, er moeten er nog heel wat binnenkomen. Dennis Menchoff is juist van start gegaan... terwijl Luis Leon Sanchez nog steeds de snelste tijd heeft. Menchoff, mooi op de fiets. Hij kan natuurlijk tijd rijden als de beste. Ik kan me die tijdrit nog herinneren in de Giro... toen hij met val uiteindelijk toch nog die roze trui behield. En uh, daar als winnaar van de Ronde van Italië uit de bus kwam. Hij zit op het puntje van zijn zadel en die benen, die malen maar door. Zojuist zag ik ook uh, een andere uh, klassementsrenner... die het redelijk goed doet in dat klassement. Chris Anker vaak aanvallen, goede klimmer. Een deen uit die saxobankploeg van Karsten Kroon. Heel voorzichtig van dat startpodium naar beneden rijden. En dat heeft een oorzaak, want die Chris Anker heeft in de laatste bergetappe is met zijn vingers... tussen de spaken gekomen He? van zijn voorwiel... toen ja. hij een krantje probeerde te verwijderen... die daartussen gewaaid was na een bergtop. En uh, dat heeft hij moeten bekomen met uh, nou ja, het vlees eraf en het vel eraf... bij uh, twee van zijn uh, meest linkervingers. De kleine vinger en uh, de vinger die ernaast zit. En hij rijdt dus met een hele pijnlijke hand rond. En ik kan me dan voorstellen dat je geen nee, risico denk. wil nemen... als je van dat startpodium dan naar beneden gaat. Hij is in elk geval van start gegaan. We hebben steeds meer renners inmiddels op het parcours. Er moeten er nog een paar komen. De volgende die in actie komt is Andreas Kleuden. Chris Horner is zojuist van start gegaan. En dan naderen we toch wel die top 10, hè... Met ja. Wiggins, Froome, Nibali, Van den Broek, Van Gader, Evans, Zubel, Dia en Roland. Dat zijn de mannen op wie we straks allemaal gaan wachten. En dan gaat die tijdrit echt losbarsten. Sanchez nog steeds de snelste. Zowel op het einde als op alle tussenpunten. Ik denk dat hij hele goede zaken gaat doen vandaag. Maar als die echte snelle mannen komen, dan zal hij toch moeten buigen. Onze snelle mannen komen de uren. Zeker. Tom? Tom en Tim, en uh, wij zijn er morgenmiddag weer, uh, Govert en ondergetekende. Tussen uh, 1 en 4, direct uh, Tim en Tom. En uh, we zijn er natuurlijk uh, de hele avond nog met uh, de Radiosport. Zomaar bedanken de kick, we hebben echt genoten. Ik hoop u ook. En uh, we sluiten weer af met de blazers. Komen ze.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 Stem ook en mail uw favoriete soundtrack naar filmmuziek.kro.nl. Morgen nacht tussen 2 en 6. De nacht van de filmmuziek op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Je houdt van je huisdier, dus kies je Beavar Topkwaliteit. Zoals Viprodog en Viproket tegen vlooien en teken. Met FiproNil, het best verkochte antiflooienmiddel. Be de mensen die van dieren houden, bejafar. Het Emma Kinderziekenhuis AMC bouwt het beste kinderziekenhuis ter wereld. Ik bouw mee. U ook? Kijk op steunemma.nl. Robert en Brink. Bij de dieren speciaalzaak. De mensen die van dieren houden, bejafar. Dit is Radio 1.